Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Van 1,6 miljard euro niet op tijd afgelost. De deadline verliep om middernacht. Het land heeft uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het IMF heeft dat verzoek in beraad. Griekenland is nu het eerste ontwikkelde land... dat een lening aan het IMF niet op tijd afbetaalt. Eerder kwamen Zimbabwe, Soudaan en Cuba hun verplichtingen niet na... maar bij hen ging het om veel kleinere bedragen. Griekenland deed afgelopen dag nog een nieuwe poging om te onderhandelen over een derde steunpakket. Maar in een telefonische vergadering wezen de Europese ministers van Financiën het voorstel van de Grieken af. Komende dag houdt de Eurogroep opnieuw een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van gas zijn mislukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Sinds het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. Via bemiddeling door de Europese Unie zijn steeds tijdelijke contracten van drie maanden afgesproken. Het Oekraïnse staatsgasbedrijf zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. De Verenigde Staten en Cuba zijn het eens geworden over het heropenen van ambassades in de hoofdsteden Washington D.C. en Havana. Volgens een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zal president Obama dat komende dag in een verklaring bekendmaken. De afgelopen maanden waren er al tekenen van herstel van de verstoorde relaties tussen de twee landen. Zo schrapte de Amerikanen Cuba van de lijst van staten die terrorisme steunen... gaven president Castro en president Obama elkaar in april een historische handdruk... Er werd aangekondigd dat er een einde komt aan de Amerikaanse economische boycott van Cuba. Het weer: het is helder vannacht en een graad op 15. Overdag opnieuw zonnig en dan 27 graden op de wadden tot lokaal 33 landinwaarts. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. ze, Zandvoort, een zomerhit.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 That's not real And I lazy all the day. And we'll invite the family round and drink some English tea. Then I raise up my finger and watch? En zijn leiders moeten held liable voor deze crimes of abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scott Al 25 jaar. ik niet. de muziek. Dit is 25 jaar. Zie FM. In your heart and feel it in your soul let the music take control we're going to party lining fiesta forever come on and sing my song